This is Radio 501, Blues on Sunday. And as usual, I'm with you till 10 pm tonight with the finest blues you never heard. And I have a new blues music for you in the next two hours. So still be with us. Vandaag hebben we weer een nieuwe Blues on Sunday tot 10 uur vanavond. En vanavond heb ik een nieuwe muziek van AJ Plug. Want haar nieuwe album is deze hele maand het Blues On Sunday album van de maand. En dat heet Chew Chew Chew. En het is gisteravond officieel uitgebracht. En daar was ik bij en ik heb gesproken met AJ Plug. En dat hoorden jullie straks. Ik heb weer een nieuwe muziek van de Rolling Stones. En ze hebben een blues album opgenomen. En die komt op 2 december op de markt. En daarvan heb ik nu weer een nieuwe track. Maar die komt straks. En voor de liefhebbers van de muziek van Papa Chubby... heb ik uh, muziek van zijn nieuwe album. En ik heb twee kaarten voor Papa Chubby... in manifesto in Horen op 13 november. Die kun je winnen en daarover hoor je straks meer. Blijf er dus bij. En vorig weekend ben ik op Tessel geweest voor het Tessels Blues Festival. En dat was de 29e editie van Tessel Blues. Van diverse uh, muzikanten die daar speelden, heb ik ook muziek vanavond. En voor de rest moet je maar even gaan luisteren wat er vanavond allemaal langskomt. Blijf bij je, want het is nu tijd voor muziek. Are you ready for the blues? We gaan beginnen met het eerste nummer en ik heb vanavond als eerste nummer Rush Hour van King King van het album Reaching for the Light. De frontman van King King is Alan Nimmo en samen met zijn broer Stevie vormt hij de band de Nimmo Brothers. King King speelde zaterdagavond op Tesla Blues en van dat optreden kun je ook een live registratie zien op mijn Facebook page. Daarvoor moet je even naar facebook.com slash rvd501. Good, time for King King, here is a rush hour. Radio 501, Blues on Sunday. From the moment that I wake up to the very last The look of my eye feels like rush hour All I need is some peace of mind And I'll be satisfied At least for a while. I can't live with the pushing crowd. I wanna run, but I can't hide in the rush hour. All I need is to free my mind from all. Had ik al kippenvel. En nu zit ik hier in Studio 11. Met blues en sand nemen. En een koptelefoon op mijn hoofd. En dan hoor je dat direct op je oren. En dan krijg je toch ook wel weer kippenvel. Goh, wat een mooi nummer. Neil Black en The Healers. Die hebben een album uitgebracht. Uh, Before Daylight heet het album. Dat komt er alweer uit 2014. Ik heb er al eerder dingen van gedraaid. Mooie muziek van Neil. Maar dit is ook erg mooi. de Same Color. The Same Color. When we suffer, we all feel the same when we lose. and play I see there's no color they choose and we're all the same 13 november 2016 in Manifesto Horen. En voor dat optreden heb ik twee kaarten liggen en die kunnen jullie winnen. Maar dan moet je wel een vraag goed beantwoorden. Deze vraag is niet zo moeilijk en het antwoord is op internet te vinden. Kom de vraag. Wat betekent Poppa Chubby? Stuur je antwoord naar rogierradio 5 En onder de goede antwoorden floten wij twee kaarten. Nogmaals, wat betekent Poppa Chubby? U je antwoord naar rogier.radio501.nl Radio 501, Blues on Sunday. En dit is dan van het nieuwe album van uh, <laughs> Het Nummer 1, Dirty Diesel. En het is van het album The Catfish. Het is net uit uh, een paar weken... Nee, een paar weken. Ja, een paar weken. Uh, 1 oktober is het uitgekomen. En dit is wat Poppetjubbie nu op de plaats zet. manifesto in horen... ...Papa Chibi. En um, je kunt daar twee kaarten voor winnen... ...en dat hoor je straks in het tweede uur... ...nog een keer langskomen. We gaan nu naar Con cool Wolters Band... ...en Con cool Wolters die komt uit het oosten van het land. Ik volg hem al een aantal jaren... ...en dit is zijn laatste album... ...zijn nieuwste album. Shake My Tree heet het nummer. En het album... ...dan moet ik even spieken... ...dat heet Illumination 2014... Zo gezien, me, myself en I. You are gaan binnenkort weer met een nieuw album uit. De Marijn Bevelander Band. Dat zijn drie broers uit Nijmegen. 13, 15 en 18 jaar oud. Dit nummer is de Blues en ik zag ze op uh, uh, Tessels Blues. ...naar de CD-release geweest van A.J. Plug. Uh, Johan Derksen zei het volgende over A.J. Plug en ik citeer. Na Hardy Muskee en Oscar Benton heeft de Nederblues opnieuw een toptalent voortgebracht. Zangeres A.J. Plug. Deze dame is een aanwinst voor de Nederblues en klinkt helemaal Amerikaans. Er wordt nog wel degelijk mooie muziek gemaakt in Nederland. Tot zover het citaat. Gisteravond had ik haar voor de microfoon. Radio 501, Blues on Sunday. Hallo AJ, op de eerste plaats. Van harte gefeliciteerd met een nieuwe cd. Nou, dankjewel. Dankjewel Rogier. Poppodium Scum in Katwijk, daar staan we nu. Ja. Uh, dat is een nieuwe cd-release. Ik denk dat het een feestdag is, of niet? Ja, het is feest in Katwijk. Nou, nee, er zijn uh, best wel veel Katwijkers, maar toch de meeste mensen komen van buitenaf. En uh, het nieuwe album heet Chu, Chu Chu. En op de hoes staat een, een, een vrouwengezicht, een vrouwenmond met een uh, kogel erin. Ja. En in het eerste nummer hoor ik er ook iets over langskomen. Wat is ja. daarvan de betekenis? Dat je moet doorbijten. Doorbijten, doorbijten, doorbijten om ja, toch te bereiken wat je wil bereiken. En daar ben je druk, druk mee bezig op dit ja. moment? Ja, heel erg. Maar het is heel erg leuk. Uh, het eerste album dat, uh, is toen uitgebracht in 2014. Ja. En jullie hebben toen uh, in januari bij ons op het podium gestaan, januari ja. 2015, ja. en daarna is er heel veel gebeurd. Ik zie ook ineens een heel nieuwe band. Wat, wat, uh, wat is er gebeurd? Ja, nou dat klopt. Uh, Paul is ermee gestopt. Die was er al langer van plan om ermee te stoppen. Ja, Paul heeft eigenlijk weinig met de blues en Paul die maakt zelf heel veel uh, korte trekjes, zeg maar, wat die uh, muziekjes. Wat hij voor reclame verkoopt. Of, uh, ja, of, of voor idols, Noem het maar op. En ja, dat vindt hij gewoon geweldig. En ja, die band ging zoveel tijd op slokken. Ja, dat, uh, dat is zijn dingetje. Dus is en, die, uh, ik heb heel goed contact met hem hoor. Hij komt vanavond ook. Dus, uh, en Paul is de gitarist. Paul was de gitarist. En dan hebben we A, ah, die uh, Montemonica speler Ja, geldt eigenlijk hetzelfde. Die band gaat steeds meer draaien. En er komt steeds meer druk op te leggen. En ja, Arie heeft ook een gezinnetje, heeft heel veel hobby's, heeft heel veel met motoren, waar hij niet meer aan toe komt om dat ja, mee te klussen. En, uh... Jij eist al zijn tijd op natuurlijk. Ik, ja, ik eis best wel veel, ja. Een nieuwe album, alle teksten en muziek zijn, door de, zijn van jouw hand. En ook nog het fotowerk en het grafische werk. Uh, hoe ben je te werk gegaan deze keer? Uh, eigenlijk zoals de vorige keer, ik, uh, ja, ik ben niet muzikaal onderlegd, ik, theoretisch. Ik hoor zeg maar alles in mijn hoofd en dan roep ik Klaas en dan neure ik het voor en Klaas zoekt het op of, op gitaar en dan, zo werken we dan die, dan gaan we aan die nummers zitten. Zo, zo gaat het een beetje. Oh, wel interessant. Ja. <laughs> ik, ik, ik doe zelf wel eens dingetjes op gitaar, maar ik kan natuurlijk geen uh, akkoorden, dus mm -hmm. nee, dan kijkt hij wel eens van wat, wat pak jij daar dan? Dus voor hun is het niet logisch. Hun zouden naar dat akkoord, naar dat akkoord gaan. En ik doe iets heel anders, maar dat vinden ze eigenlijk wel grappig. Want het werkt gewoon. En dan moeten zij bruggies uh, ertussen bouwen? Ja, ze moeten eigenlijk ja, mijn, mijn, mijn neurieën en mijn uh, rare dingetjes proberen na te doen eigenlijk. Uh, nou is jouw nieuwe album, uh, de hele maand al bij uh, ons uh, in Blues of Sunday, de album van de maand. En er komen goede reacties op, maar jullie hebben ook een pre-release gedaan voor de pers, neem ik aan. Uh, hoe is dat ontvangen in de pers? Ja, nou echt fantastisch. Ik, ik, ik, ja, ik, zit, ik uh, was een beetje flabbergasted eigenlijk. Ik kreeg zoveel gaaf recensies binnen. Dit is heel raar, maar heel gaaf. Maar dat zegt Johan uh, Derk zou ook helemaal uit zijn dak gaan over het nieuwe album. En ik weet niet wat hij ermee doet in zijn programma, maar dat zal hij, hij zeker hem, draaien. Hij draait hem zeker, ja. ja. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om een bindgeluid, uh, vergeleken bij de vorige cd, om dat toch weer uh, een beetje in de hand te houden? Uh, ja, eigenlijk uh, in het begin met Frans bijvoorbeeld, of, of, of met de drummer, dan, dan valt het kwartje nog niet bij ze ofzo. Snap je? En dan geef ik ze zeg maar de demo's. En hun gaan daar iets op verzinnen. En dan uh, krijg ik iets teruggestuurd dat ik denk van, hm? Weet je wel? En dan vraag ik, ja maar heb je dan wel naar de tekst geluisterd? Want het gaat, het gaat ergens. Oh. En dan ga ik uitleggen waar het een beetje over gaat. En dan zeggen ze, oh ja maar dan moet ik er heel wat anders onder spelen. Weet je wel? En uh, ja, met Frans was het zo, die, die gaf hele andere dingetjes eerst terug. Met, met zou leren. En toen heb ik hem een beetje uitgelegd wat ik precies zoek en wat ik bedoelde. En na twee weken kwam hij met, met de eerste track die hij terugstuurde. En toen dacht ik, ja, nou valt het kwartje bij hem. En dat zei hij ook. Hij zei, je moet bij jou, je moet in het liedje duiken bij jou. Je moet drie stap, stappen terug doen. Je moet niet als ego-solist je dingetje daarin willen doordrukken. Want dat, dat, dat, dat, dat dik jij niet. Jij, het moet passen voor jou. En ja, dat is bij mij gewoon zo. Zeg, maar voor mij is het heel belangrijk als er na een, een woordje... Dat er een, een filletje komt wat dat woordje nog eens een keer. Uh, ja, weet je wel, een, nou, een, een, ja, ja. een duurtje geeft, zeg maar. En, en uh, Klaas let er natuurlijk ook op. Ja, Klaas is natuurlijk best wel de motor van de band, hoor. Um, even kijken. Um, wat zijn op dit moment dan de bandleden. waarmee je dus uh, nu op pad gaat? Want uh, de hele band is. Uh, alleen, nou ja, alleen. alleen uh, al klaar. Voor, ja, dan hebben we. Nou ja, Klaas, uh, Klaas Kuitop uh, is slaggitaar, uh, Frans van Stijn is de sologitarist. Maar Verhaar is de drummer. En sinds kort is uh, Tenny Tamata als bassist uh, bij ons uh, aangesloten. Oké, okay, en uh, heel verrassend vond ik ook de Montemannica-partij op, uh, op de CD. Uh, is hij bij jullie ook uh, vaste losse uh, uh, bandlid? De, uh, Kim Snelt die ja. speelt zo af en toe eens mee. Want die heeft nog meer projectjes wat hij doet, maar we zijn met Kim Snelt hebben we een keer akoestisch gespeeld. Met zijn drietjes en uh, met Klaas dan. En, uh, ja, dat was zo leuk. Gewoon, hey, uh, go with the flow en speel maar wat. En dat was heel gaaf. En toen is die keer meegegaan met de band. En toen zeiden we van, nou zou je dan niet misschien twee of drie nummers willen inspelen ook? Ja, dat vond hij fantastisch. Maar je zei een keertje, maar uh, volgens mij was het in uh, de check en, ja. en nog ergens... Uh, ja, maar dat is dan akoestisch doen we met z'n drieën ja, dat. dat. We, ja. Ja. Dus dat, dat doen we gewoon zo af en toe eens. ja Als het een leuke optreden is waar we van denken, oh dat, dat is een leuke zaal. Ja. Dan gaan we met z'n drieën. En, uh... Nou, en dan uh, kom ik bij de laatste vraag. Wat zijn jullie plannen voor de nabije toekomst? Dat vraag ik altijd aan het eind, maar uh, die zal je best hebben, denk ik. Ja, je hebt natuurlijk je droom, hè? En ik ja, ik, ja, Duitsland trekt toch best wel. Dus zou ik wel. Ik heb daar, we hebben daar vorig jaar een keer gespeeld. Ja, dat was zo fantastisch. En, uh, dus ja, daar, daar willen we. We zouden we best wel weer terug naartoe willen. En ja, wat er op mijn pad komt, eigenlijk. Dus eigenlijk sta je nu voor, uh, voor een open deur en uh, ja, nou gaat een... nou het gebeuren. Ja dat, ja, dat gevoel heb ik gewoon, weet je wel. Nou, hartstikke goed gevoel. Uh, ik hoop dat je veel succes hebt vanavond. Ja, ik hoop En, uh, en, en uh, ja, we zien uh, graag heel veel succes met je nieuwe album uh, nou, uh, tegemoet natuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk dat je hier bent, Regier. Dus helemaal top. We houden contact. Ja. Nou, ik hoop okay. dat je het leuk gaat vinden. Oké. Okay. Okay. Succes vanavond. En uh, ik ga weer de, de plaat draaien van de maand. Hè. Nou, heel super. Hey. Hartstikke bedankt. Dit is de Radio 501. Blues on Sunday. Album van de maand. Het album van de maand is Chu Chu Chu van EJ Plug. En je hoort nu Going Under. Show. Tijd nu voor wat agenda-nieuws. Op 3 november, natuurlijk, Poppetje in Manifesto Horen. Daar kun je bij zijn en daar hebben we een prijsvraag voor. Nu is straks al in de tweede uur meer en dan kan je dus twee kaarten winnen twee entreekaarten voor Poppy en op 5 november 2016 hebben we meer blues en rock event met Mojo Man en Sweet Bourbon en de Bourbonets en Defrost. Frost. Voorverkoop is 14 euro, de deur is 16 euro aan de deur dus 16 euro en aanvang is om half negen en het is allemaal in hoofddorp in de Haarlemmermeer. Vandaar dat het heet Meer Blues and Rock Event. Meer informatie kun je vinden op www.duiker.nl En dan duikers, uh, dat, uh, even kijken hoor, de spel je met een U en een Y. Nou, en dan hebben we uh, de Dempten Dirty nu voor jullie. En die hebben wij dus gezien op uh, Tessel uh, Met de Texels Blues Festival ook... Oh, uh, bij de uh, Dutch Blues Challenge in uh, nieuw verp en uh, dit is van het nieuwe album uh, Hoodoo Down en het heet The Porch Light The Damped and en Dirty. Well, I'm a, here, and I'm a looking out my window. And I'm a wondering where you Texas afkomstig. Uh, ik heb ze gezien in uh, Amerika in, uh, met het uh, festival Blue Zapaloosa in uh, Mammoth Lake. Was dat uh, een Nederlandse band, uh, onder de naam uh, bekend uh, Easterfield? Uh, die heeft ook een album uitgebracht. Ja, uh, nee, een nieuwe single nu. Ze hebben ook een album, maar dit is een nieuwe single. Het uh, uh, nummer heet We're Down. En ben straks weer terug in het tweede uur na het nieuws yeah 501 met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse socialisten hebben eieren voor hun geld gekozen en rivaal Mariano Rajoy een nieuwe termijn als premier gegund. Daarmee komt een tien maanden durende impasse aan zijn eind en zijn nieuwe verkiezingen, die de derde van het jaar zouden worden, definitief van de baan. Spanje had sinds december een interim regering omdat de verkiezingen geen duidelijke winnaar aanwijzen. Het Iraakse parlement heeft een wet aangenomen die het produceren, importeren en de verkoop van alcohol verbiedt. Op het overtreden van de wet staat een boete van 25 miljoen dinar, dat is ruim 19.000 euro. De wet komt voor veel Irakezen als een verrassing. In het originele wetsvoorstel stond dat de belasting op alcohol verhoogd zou worden. Gevechtsvliegtuigen van een door Saudi-Arabië gesteunde coalitie hebben vanochtend aanvallen uitgevoerd op militaire Houthi-doelen in Jemen. Dat gebeurde in de hoofdstad Sanaa. De wapenstilstand was donderdag voor 72 uur afgekondigd om hulptroepen de kans te geven de hoofdstad te bereiken om humanitaire hulp te geven. Vandaag was er ook weer een gesprek met een VN-gezant en Houthi-vertegenwoordigers om te praten over een oplossing. Het weer. Vanavond neemt in het zuiden de bewolking toe en vannacht gaat het daar af en toe regenen. In de noordelijke helft van het land komen opklaringen voor en kan opnieuw mist ontstaan. Daar koelt het plaatselijk af tot het vriespunt. In het zuiden en aan zee wordt het niet kouder dan 6 graden. En tot zover het nieuws.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 you.nl en boek de training die bij u past. Bfv for you als het echt om veiligheid gaat. Radio 501 blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Is Radio 501. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Blues on Sunday. The finest blues you've never heard is radio Fabri. Blues on Sunday. This is the second hour of Radio 5 on Blues on Sunday. I'll be in your radio till 10 pm Central European Standard Time. So stay with us for the finest blues you never heard. We zijn er weer aangekomen in de tweede uur van Blues on Sunday. En vandaag heb ik muziek van diverse muzikanten. Die op de 29e editie van Tessal Blues hebben gespeeld. En ik heb ook uh, muziek van het nieuwe album van Poppet Chubby. En ik heb twee kaarten voor Poppet Chubby in Manifesto in Horen op 13 november. Die kun je winnen en daarover hoor je zometeen meer. Uh, dit tweede uur ben ik begonnen met een nieuw werk van Joanna Shaw Taylor uit de UK. Zij zingt en speelt uh, daarbij ook gitaar en het nummer is afkomstig van een nieuw album. En dat heet Wild. En dat is op, uh, even kijken, 30 september van dit jaar verschenen. En je hoorde van dit album Dying to Know. En dan de tweede plaat van de twee uur. Dat is muziek van Beth Hart. Van haar nieuwe album Fire on the Floor. En die is uitgebracht op 14 oktober 2016. En dan heb ik voor jullie van het album Fat Man. Radio 501, Blues on Sunday. Punch, junk, street, pump, playing with the speed bump. Laughing at the dice in the box. Big wheel house. On a ball field Chewing on a bag of rocks Slingshot Cold cock Landing on a rooftop Waiting for the turkey parade track voor vandaag is een groot nieuw nummer van de Rolling Stones, van hun nieuwe album uh, Blue and Lonesome en dat is een blues album dat op 2 december uitkomt van dit album is Hate to See You Go de Blue Sunday track kijken. Op Texel heb ik uh, Little Boogie Boy Blues Band gehoord en ik heb hem ook gesproken. De zanger en gitarist. What How it is up. It is.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 uw antwoord naar rogier.radio501.nl Radio 501 Blues on Sunday En zo is het maar net. We gaan luisteren naar Pappertjubi van zijn nieuwe album The Catfish is dit Cry Till It's a Dull Eek Als je antwoord weet op de prijsvraag. En de vraag is. Wat betekent poppetje be? Dan uh, moet je het even mailen naar rogier. En onder de goede inzendingen. Dan trekken wij dus. Uh, de twee kaartwinnaars. Uh, voor uh, 13 november is dat. Op een uh, zondagavond. Uh, nu de JJ Shaw Band. Uh, een demo is dit. Het komt wel op een nieuwe cd. Maar. Die zitten voorlopig nog even niet aan te komen, maar in de toekomst wel. We zitten daarop te wachten. We hopen dat het een beetje vlot gaat uh, komen. Maar ja, moeten we nog maar even afwachten. Charles en het nummer heet Losing You. Get myself together. Have to face the truth. Staring out the window, wondering where are you? I'm losing you. You got somebody else. I'm losing. But Het album van de maand is Tjoe Tjoe Tjoe van AJ Plug en je hoort nu Free At Last. 5-0-1 Woman, now what you're gonna do You slam this fist into your door Spreading dirty things about you too Woman, you've got to make a move It's time to leave the mail before we beat you black and blue You better pack your bag and take your children too Oh, you better pack your bag and take your children too Ja, yeah, ja. Sunday. The finest blues you've never heard. Dat was dus het album van de maand. Volgende keer en nog een keer. Uh, nu nog een keer King King. Uh, ik heb in het eerste uur als eerste plaatje al Rush Hour gedraaid. Dit is van hetzelfde album You Stop the Rain. King. Hij komt dus uit uh, Schotland uh, vandaan. Uh, we gaan een uitstapje maken naar Portugal. En daar komt Charlie and the Blues Cats vandaan. Hij stuurde uh, muziek op. En dit is een van Lowdown Dirty Blues. geven wij de Matt Jacobs Band aan. Oftewel, Matt Jacobs Band. Het is een Nederlander. Uh, heeft een album uitgebracht. Uh, Made of Stone. In 2015. En van het album hoor je nu Miss You. Ga er even lekker voor zitten. Want hij duurt 7 minuut. Uh, en ja, 7 minuten 20 ongeveer. Sunday. En dit is de Matt Jacobs Band. Het album dat heet Made of Stone en dat komt uit uh, 2015. Het is onvervalste bluesrock van de bovenste plank, maar hele mooie passages zitten ook in hun muziek. Dat hoor je net al. Dus als je die platen hebben, gaan er even naar je plaatselijke platelaren. of koop hem via uh, bol.com. Fade to Black, dat is van de Silver Dimes en dat is een band uit. Nederland en die hebben mij ook muziek opgestuurd en dit is een van you No know, Q2P heet het album Fate to Black, het nummer. your cash now Fest and it's almost 10 p.m. over here so this will be the start of the end of Radio 501 Blues on Sunday for tonight uh, If you want airplay on Radio 501 send your tracks and info to email address roogier at radio501.nl we zijn bijna aan het eind gekomen van Blues on Sunday. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe Blues on Sunday. Als je airplay wilt hebben op Radio 5 Lijn, dan kun je jouw bluesmuziek naar ons opsturen. En dat kan dan naar rogierradio 5 En dat kan ook via Dropbox of wittransfer.com. Maak het jezelf makkelijk. Uh, ik bedank alle bluesmuzikanten en luisteraars... die mij de laatste week weer informatie en nieuwe muziek hebben... Toegezonden. Nog even aandacht voor de prijsvraag. Poppa Chubby speelt 13 november 2016 in Manifesto in Horen. En voor het optreden heb ik twee kaarten liggen en die kunnen jullie winnen. Maar dan moet je wel een vraag goed beantwoorden. Deze vraag nou, die is niet zo moeilijk en het antwoord is op uh, internet te vinden. Kom de vraag. Wat betekent Poppa Poppa Chubby. Stuur je antwoord naar rogier.radio5lein.nl en onder de goede antwoorden vloten wij de twee kaarten. Nogmaals, wat betekent poppa chubby? Stuur je antwoord naar rogierradio 5 en in ieder geval, voor ik ga afsluiten, nog even een paar mededelingen. Dat doe ik iedere week. Als je Facebook hebt, dan kun je Blues on Sunday Facebook like Page vinden. Met de naam Radio 5 line Blues on Sunday. En ga er even heen en klik op like. We zijn namelijk nog steeds druk bezig om de duizend likes te halen voor het eind van het jaar. Dus help mee, druk op like en zorg dat we die duizend halen. Voor de rest ben ik de hele week weer te vinden op Twitter en op Facebook onder de naam RVD. En dat geldt ook voor Radio 5 Leen. Maar dan onder de naam Radio 5 Leen. Voor de rest kun je ook de hele komende weken weer terecht op www.radio5 En je merkt het alweer, Radio 5 Leen bereikbaar als je beste vriend. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Blues on Sunday. Ik ben volgende week zondagavond weer bij jullie op de radio om 8 uur. Ik wens jullie veel sterkte op maandag en ik wens jullie natuurlijk ook weer een hele fijne week toe. Thank you for listening tonight and I hope you will be back next Sunday. Same time, same station. Radio 501. Keep the blues alive. See you next week. Tot volgende week. Radio 501, Blues on Sunday. Je komt bij een kruis, ik kan rechts, links of rechtdoor. Toen je van huis ging, was het hiervoor. Dit is precies waarom je alles verliet. Maar je kan de blues wel wel overlaat. De blues verlaat jou niet. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501.